Tien uur, Freddy van met het NOS-journaal.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 Volgens de oppositie zijn bij een aanval met gifgas 1700 doden gevallen...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 Gisteren is op 92-jarige leeftijd de zangeres Jetty Perl overleden. Perl werd beroemd als Jetje van Radio Oranje. Via die zender, die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Londen uitzond, zong ze de eerste oorlogsjaren liedjes om landgenoten in Nederland op te beuren. Ze werd populair met een liedje als Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Na de oorlog bleek een groot deel van Perl's Joodse familie te zijn vermoord. In 1956 was Jetty Perl de eerste artiest die in Lugano een liedje zong op het allereerste Eurovisie Songfestival. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Heerenveen met 3-3 gelijk gespeeld. De Amsterdamse landskampioen heeft nu vijf verliespunten uit vier competitiewedstrijden. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen in het zuiden wolken en later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Er zaten file op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Venendaal en Maarsbergen, 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? We leven in een geweldige tijd.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 Goedenavond. De Europese kampioenschappen hockey zijn op een grote teleurstelling uitgelopen. Na de vrouwen stranden ook de mannen in de halve finales. En onze verslaggever vroeg aan de bondscoach Paul van As of het niet eens tijd wordt om zich zorgen te maken. Nee, dat is dus allemaal resultaat, denk ik. Wij hadden heel graag uh, de finale gehaald. Natuurlijk vandaag ook heel graag die halve finale daar dan, uh, gewonnen. Maar het is niet gebeurd, uh, Gerard. Dus uh, ja, daar kan ik nu even niets meer aan doen. Grote beleidschap bij Adelinde Cornelissen die zilver won op de Europese kampioenschappen Dressuur Met haar paard Partsival dat nog niet zo lang geleden kampte met hartritme Een emotioneel moment voor Cornelissen. Ja, ik denk dat ik uh, echt super blij ben. Sorry, niet te veel worden vandaag. <laughs> en straks een interview met een van de opvallendste spelers van de competitiestart van de Eredivisie. Younes Mokhtar van PEC Zwolle. Heel Zwolle is blij als de transfermarkt gesloten is en dat geldt voor Mokhtar zelf ook hopen dat het zo snel mogelijk gewoon uh, voorbij is. En uh, dan uh, ben ik ook van dat gezerre. En dat is Peck Zwolle, maar we gaan eerst praten over de wedstrijd van vanavond. Heerenveen, Ajax eindigde in. 3-3 Frank Wielaert. Ik zag na een kwartier 2-0 voor Ajax. Ik denk, zoals iedereen waarschijnlijk gedacht heeft, Nou dat is binnen voor de Amsterdammers. Ja, dat, daar leek het ook een beetje op, omdat Herenveen uh, het wel heel makkelijk liet gebeuren. Twee hoekschoppen, twee keer raak. En Ajax ging daarna ook een beetje voetballen, zo van nou, dat is kat in het bakkie. En uh, dat bleek het uiteindelijk niet, want uh, twee keer goed gebruik maken van Vin uh, Bogasson van de ruimte achter de verdediging bij uh, Ajax. En toen stond het weer 2-2 en toen kon het ineens weer alle kanten op. Ja, en dan wordt het nog voorrust een voorsprong voor Herenveen. Inderdaad, uh, dankzij uh, Eikrem op dat moment uh, zijn er uh, vijf goals gevallen. Allemaal van Scandinavische makelij overigens. Een goede aanval van Herenveen deze keer niet gebruikmakend van de mislukte buitenspelval bij Ajax. En uh, ja, die voorsprong op dat moment, dat was terecht. Al had, uh, ja, omdat omdat Herenveen uh, op dat moment het betere van het spel had en ook echt uh, op voorsprong wilde komen. Dus was het uh, op dat moment dik verdiend. En dan wordt het uiteindelijk nog 3-3, ook weer een Scandinavische goal? Inderdaad, Eriksen met een uh, ook een goede goal hoor, geplaatst schot buiten bereik van uh, Noordveld. En uh, daarna, ja, het was eigenlijk de hele wedstrijd. Je kon er geen pijl op trekken. Het was een enorm tempo van uh, beide kanten met heel veel ruimte achter beide defensies. Op het einde niet meer zo heel erg bij Herenveen, want dat trok zich massaal terug op de eigen helft. Dan is er niet meer zo gek veel ruimte voor Ajax om te voetballen. En Ajax dat is eigenlijk gespecialiseerd in het spelen met ruimte in de rug, zoals dat dan zo mooi heet. Maar dan heeft Herenveen met Vint uh, Bogasson een specialist op dat vlak. Die slaat om de hele tijd door die achterste linie heen. En steeds wegstartend, precies op het goede moment. Het is zegt fenomenaal hoe hij dat doet. Daar profiteert hij vandaag twee keer van. Maar had nog een paar keer gekund als zijn ploegenoten een beetje beter hadden opgelet. Zes goals gezien, leuke wedstrijd met het goede resultaat. Ik heb uh, me er uitstekend mee vermaakt. En de averij van Ajax had nog ietsje hoger gekund als Kums. Die heeft nog twee kanten, kansen gekregen in de slotfase. Daar iets zorgvuldiger mee was omgegaan. Maar 3-3 na zo'n avond. Ja, ik kan er wel mee leven. Bij Ajax denk ik niet trouwens. Want uh, twee uitwedstrijden. één bij AZ en één bij Herenveen, Eén punt opgeleverd. Vijf verliespunten in twee uitpotjes. Daar gaat Frank de Boer niet vrolijk van worden. Nee, want die wilde niet in de achtervolging dit seizoen. Dat gaat niet lukken, hè? Nou, uh, ik zou zeggen succes. Dan moet je de achtervolging zo snel mogelijk inzetten. Dan wordt hij in ieder geval kort en klein. Want uh, dan zou je weer bij moeten zijn normaal gesproken als Ajax zijnde. Maar het gaat niet allemaal vanzelf. Zoveel is in ieder geval duidelijk. Hoewel Heerenveen... Uit, dat weet Ajax. Vorig jaar twee keer gelijk gespeeld. Ook de thuiswedstrijd tegen Herenveen gelijk gespeeld. Ook toen was Finn super superbelangrijk. Dus zijn ze niet alleen in Zwolle heel blij als de transfermarkt voorbij is. Dat zijn ze bij Ajax ook. Dat zijn ze bij Herenveen ook. Ik denk dat heel de eredivisie zegt... poeh, gelukkig, het is 3 september, we kunnen gaan voetballen. Straks nog interviews van Heerenveen-Ajax. 3-3 werden dus daar in het Friese haagje. De Nederlandse hockeymannen zijn er niet in geslaagd... te plaatsen voor de finale van het EK. Duitsland was in de halve finale met 5-3 te sterk... voor de ploeg van de bondscoach Paul van As. Gerard de Groot, uh, hoe teleurgesteld was het team? Ja, uh, ik vond ze eigenlijk opvallend mat. En dat was voor mij weer een teleurstelling. Ze speelden opvallend mat tegen Duitsland. Er zat weinig uh, spirit in, weinig motivatie in... Als je dan maar afloopt een beetje gelaten reageert en zegt van ja, Duitsland was sterker en eh, we moeten eens even afwachten wat we verder gaan doen eraan. Het is nog te vroeg voor een analyse. Dan denk ik, ja jongens, kijk dan naar die Belgen die zojuist met 3-0 liefst van Engeland wonnen en speelden als duivels, als, als hockeyduivels. Dus wat dat betreft eh, vond ik het een hele teleurstellende hockeyavond voor, eh, voor het Nederlandse mannenhockey. Ja, is Nederland niet te veel afhankelijk van de strafcorner? Ja, dat zou je bijna zeggen. Hè. Gisteren de vrouwen krijgen er een stuk of negen. Maatje Palmer scoort er niet één. En nu waren er twee strafcorners als enige mogelijkheden in de eerste helft voor Nederland. Die gaan twee keer raak. En dan is er nog een klein kansje voor Tempelman tot de rust. En dat verlokt Paul van As om te zeggen van nou, de eerste helft waren we sterker. Nou, Jan Stokman, de doelman van Nederland, die heeft er in 15 minuten, de eerste 15 minuten een stuk of vier, vijf uit moeten houden. Om niet Duitsland al snel op voorsprong te brengen. Duitsland was gewoon een klasje beter en Nederland is al een jaar of uh, drie bezig om Duitsland in te halen, om eens een keer van Duitsland te winnen. En dat is vandaag weer niet gelukt. Nee, weer niet. Daarover de aanvoerder, Robert van der Horst. Klopt. Klopt weer niet. En ja, uh, dit, uh, dit keer ook al terecht, denk ik. Zeker op basis van de tweede helft. Eerst helft uh, hebben we toch al uh, initiatief. Maken we twee goede corners. Krijg Cornetje tegen, oké. Okay. Ja, je kan niet altijd de nul houden tegen die Duitsers... maar toch in een fase van tien minuten kwartier dat we het uh, gewoon weggeven eigenlijk. Uh, misschien is het weggeven wel een groot woord, maar het valt gewoon helemaal de verkeerde kant op. En dat is toch uh, de kwaliteit van de Duitsers en daar zijn wij dus niet zakelijk genoeg in geweest. Je komt in een uh, generatiespelje die, uh, die nog geen enkele grote prijs heeft gewonnen de laatste tien jaar. Vreet dat aan je? Ja, ja, ik zei vooraf al dat er ontzettend veel honger zit in de groep. Ook bij mij. Uh, dus uh, ja, de, uh, natuurlijk. Ook voor mij begint de tijd te tikken wat dat betreft. Maar uh, goed, uh, een toernooi is een toernooi. En uh, die probeer je elke keer te winnen. En uh, het is, uh, het is, uh, we Allemaal doen we ons uiterste best aan om, uh, om zo ver mogelijk te komen. Ja. In dit geval zijn het de laatste drie, to drie vier toernooien dat de Duitsers ons dwars liggen. Dus ja, uh, misschien zijn ze op dit moment ook gewoon beter. Gebrek aan kwaliteit bij Nederland? Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Uh, we hebben een fantastische ploeg met heel veel talent. Uh, ook, uh, ook een stukje ervaring daarbij. dus we hebben een goede mix. Uh, goed, maar de Duitsers ook en die doen het op het moment gewoon beter. En dat zei Robert van der Horst. Uh, mooi Duits woord hebben ze daarvoor, Gerard. Angstgekner. Ja, zo langzamerhand moet je dat wel zeggen. Is in het verleden altijd al zo geweest natuurlijk, Nederland-Duitsland. Uh, met name op Europese kampioenschappen heeft Nederland in een finale zes keer van Duitsland verloren. En nu een keer in de halve finale. Meestal waren dat de halve finales, de wedstrijden waarin Nederland nog wel eens Duitsland kon verslaan. Maar Duitsland is op dit moment gewoon een klasse apart. Hebben zich ook niet echt voorbereid op dit kampioenschap. Hadden zich al geplaatst voor het WK volgend jaar in Den Haag. Maar waren toch afgetekend van nog beter dan Nederland. Ook de vrouwen niet in de finale. Betekent dat dat we geen toonaangevend hockeyland meer zijn? Ja, gek gekserend uh, riep ik vanmiddag. Uh, in Boom, daar wordt gespeeld hier. Uh, daar valt het einde, dat is het einde van Holland Hockeyland. Ja, je kan het wel zeggen, ja, de Nederlandse vrouwen die hebben wel beter gehockeyd uh, gisteren dan Engeland, maar verloren dan met shootouts, maar vandaag Duitsland gewoon de betere. En ik denk dat we maar eens een keer in de spiegel moeten gaan kijken, met name Paul van Aps, en met zijn begeleidingsteam, waarom Nederland niet gemotiveerd zo'n halve finale kan spelen, Waarom niet de vonken eraf vliegen? Waarom niet het kunststraf wordt uh, opgevroten? Want dat moet je toch hebben. Kijk naar die Belgen die het uh, vandaag voor een vol stadion hebben laten zien. Ja, laten we even luisteren naar het uh, interview dat je hebt gemaakt met Van As. Paul, je doet nogal uh, ontspannen. Na de 5-3 nederlaag uh, wordt het toch niet tijd dat je je uh, zorgen gaat maken. Dat je opnieuw uh, het niet redt om dit keer zelfs een finale te halen. Nee dat, uh, nee, dat is dus allemaal resultaat, denk ik. We hadden heel graag uh, de finale gehaald. Natuurlijk vandaar ook heel graag die halve finale dan uh, gewonnen. Maar het is niet gebeurd, uh, Gerard. Dus uh, ja, daar kan ik nu even niets meer aan doen. Nee, ik zeg ontspannen. Je, je, je, je zoekt... Al wel naar oorzaken, gebrek aan een bepaalde vorm van energie. Eh, worden je niet moe van om allerlei excuses te moeten gaan verzinnen telkens na dit soort wedstrijden? Nee, het is geen excuses. Het zijn, uh, het is, uh, Jullie vragen mij uh, waar had het aan kunnen liggen. En dan noem ik een aantal dingen waar, uh, wat er vandaag niet uh, minder, minder uitkwam dan normaal. En onder andere het bewegingsritme, dus het energieniveau noem ik dat. En uh, dat was niet hoog genoeg om uiteindelijk over duizend heen te gaan. Had je gedacht dat jullie verder zouden zijn geweest? Uh, ja, ik had, gedacht dat wij, uh, uh, ik had gedacht dat wij vandaag van Duitsland uh, zouden kunnen winnen. En daarmee de finale zouden kunnen bereiken. En, en waarom ben je dan niet zo ver? Nou ja, dat vertelde je net. Het, de, of we dan in zijn totaliteit niet zo ver zijn, dat is nu niet, uh, daar moeten we nu niet over hebben. Want dat is een, dat is een groot verhaal, lang verhaal. Daar maar dat we moet, met... moet wel snel komen, daar dat verhaal, hè? We... Nou, nou ja, goed. Uh, je hebt ik, nog acht maanden. Ja, dat, dat, gaat, dat is wel genoeg hoor. Dat, uh, voor de spelen hebben we het ook gezien. Dat is wel genoeg. Dus dat is even niet onze korte termijn probleem. Wat nu korte termijn is. Dit is toch wel zuur. We hadden dit niet verwacht. En dan nou moeten we ons opladen voor uh, de derde, vierde plek. Uh, komende, wat is het? Komende zondag. En dat is wel korte termijn. Dus daar moet ik snel naartoe. Daar ja. moet ik snel mee bezig. Maar je spiegelt je in je hele voorbereiding de komende maanden ook. En aan Duitsland op dit moment, de topploeg in de wereld. En dan, dan blijkt je er vandaag zo ver nog naast te zitten. Zo ver ook niet, jullie vergroten het al uit. Dat is nou een beetje overdreven, Ger. Het 4-3 met dan 20 seconden. En we waren aan het forceren. En zij waren best nerveus dat wij met nog drie minuten te spelen de 4-3 maakten. Dus dat betekent dat het initiatief in de laatste tien minuten was toch wel voor ons. Uh, maar dat kunnen ze goed. Ze kunnen goed verdedigen, ze kunnen goed duiken... ze kunnen goed uh, uh, allerlei trucken uithalen. Uh, dus wat dat betreft, uh, dat hebben ze goed gedaan. En daar zijn we niet doorheen gekomen. En dat is eigenlijk uh, uh, wat, er, wat er gebeurd is. Heb je druk gevoeld om, zoals men zegt, uh, nu eindelijk eens een grote prijs te pakken? Nee, het is geen druk, maar uh, uh, het was ook onze eigen uh, doelstelling... Uh, dat, uh, dat wij nu uh, naar, naar de, vol de volgende stap zouden zetten. Daarvoor moet je een halve finale winnen. Uh, en dat is helaas dan niet gebeurd. Uh, maar om daar nou hele grote dingen aan te verbinden op dit moment... daar is de tijd nog niet voor. WK is het uh, grote doel natuurlijk. Uh, is er nog een, een redelijk meetpunt, eikpunt... Uh, totdat het uh, 31 mei is volgend jaar? Het enige wat we hebben is de, de HWL 4-ronde in India. Hè? Dat is in januari in India. Dus daar staan de top 8 landen van de wereld. Zijn daar spelen om, uh, de, om de HWL, uh, de Hockey World League, uh, de finale pool en, en, en, en, te spelen. Dus dat is wel een, een, een goed, goed toernooi om uh, nog een keer te voelen waar je staat. Wordt dat nu een ander toernooi, nu je hier niet de finale gehaald hebt? Nee, uh, uh, wat mij betreft zit het gewoon in het meten van jezelf uh, waar, waar, waar, waar, waar je staat. En uh, uh, daarvoor had ik het, ook als we wel de finale hadden gehaald... of zelfs verder, dan had ik het daarvoor ook uh, ingezet. En nu ook. Wanneer ben je hier klaar mee? Uh, waar bedoel je? Met het uh, verwerken van, uh, en het analyseren van uh, de nederlaag vandaag. Uh, nou, dat zijn twee, twee fases. Korte termijn zal ik snel uh, door moeten. We moeten die jongens beetpakken. Want ik wil, we willen graag zondag toch uh, onze huid duur verkopen. Uh, dat, dat moeten we echt gaan doen. Dat is één. En twee, het grote plaatje is... Uh, daar moeten we aan gaan werken. En daar hebben we nog wel de tijd voor. Dus, uh, uh, maar dat zal, dat zal zeker gebeuren. Dat was Paul van Jij, ja, Gerard, jij vergroot het veel te veel uit. Over acht maanden zijn we weer helemaal terug... en zijn we klaar voor het WK. Ja, ik, en ik, ik, ik loop pas... 40 jaar mee. Nee, het is, is, is ongelooflijk hoe, hoe laconiek hij uh, reageert daarop, Paul van As. En ik ben gewoon bang dat zijn, zijn verhalen, want het is een, een verhalenman, hij is een, een mensencoach, hij praat over dingen, hij praat met de spelers. Dat zijn verhalen een beetje uitgewerkt lijken te zijn op de groep. Zo mat werd er iets uh, vandaag. Dus uh, ja, er zal bij hem uh, behoorlijk wat peper in moeten, uh, denk ik, om de zaak op de rails te houden en op de rails te krijgen. Komt er nog een discussie over uh, de bondscoach? Ja, ja. Uh, er is wel eens een bondscoach eruit gevlogen... als ze geen finale haalde op een Europees kampioenschap. Joost uit. Uh, ik doe hem nog maar even in herinnering. Uh, die zat in dezelfde situatie. En, uh, maar ik denk dat, uh, dat Paul van As wel wat, uh, wat steviger in het zadel zit. Maar het zou me niet verbazen als ze... In het begeleidingsteam toch uh, gaan, gaan ingrijpen. Althans, dat de uh, suggestie gaat komen vanuit het bondsbestuur. om daar maar eens een mannetjespreter in te zetten. Je hebt het al een paar keer over België gehad. Uh, dat de finale heeft gehaald. Speelt tegen Duitsland. Um, gaan de Belgen Duitsland ook verrassen? Ja, je, je, ze zeggen wel eens: je kan niet twee keer van hetzelfde land in het verwinnen. winnen. En ze hebben de eerste ronde hebben ze van Duitsland gewonnen. Maar deze Belgen zijn zo verschrikkelijk gemotiveerd. die zijn helemaal gefocust. Op die finale, uh, Mark Lammers heeft dat uitstekend gedaan. Ze speelden weergeloos goed tegen Engeland, uh, met name in de eerste helft. En ze hebben zeer verdiend met 3-0 gewonnen. Engeland werd gewoon afgedroogd. En um, ja, mijn, uh, mijn hoop is eigenlijk dat België het wint. En misschien denk ik dat ook wel zo, ja.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 Nothing ever slows her down and a mess is not allowed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 met our house. Succes was er vandaag bij de paarden voor Adelinde Cornelissen op de Europese Kampioenschappen Dressuur in Denemarken. Met haar paard Parsifal won ze brons op de Grand Prix Special. En dat ondanks de hartritme stoornissen waar Parsifal onlangs nog mee kantte. Ed van de Bent in gesprek met Cornelissen. Adelinde Cornelissen, titelverdedigster bij de Grand Prix Special in Rotterdam toen goud, nu brons. Maar misschien toch met een voor jou gouden randje gezien het herstel van je paard? Ja, ik denk dat ik echt super blij ben. Mera. Sorry, niet te veel woorden vandaag. Nee, en een klein traantje, dat mag. Want uh, ja, er was natuurlijk al een fantastische bijdrage geleverd aan de zilveren teammedaille. Nu toch het brons. Ja, goed. Ik bedoel, uh, na, na de voorbereiding natuurlijk van het afgelopen jaar. Ja, ik ben echt, echt mega blij. Alle drie degenen die op het podium zojuist de medailles hebben gekregen. En zijn door de jury zeg maar, onderweg uitgebeld omdat er een fout in de volgorde van het programma was van de onderdelen. Ja. Bizar. Ja, ja, het is echt uh, een beetje dom en een beetje blond misschien. Maar uh, ja, alle drie toevallig. Ik ben nog dommer, want ik heb het twee jaar geleden in Rotterdam ook gedaan. Dus, uh, en, en voor mij ook al. Maar ik denk, nou ja, als zij ook fouten hebben gereden, dan doe ik dat ook maar Dat is wel zo eerlijk, toch? Maar komt dat omdat de Grand Prix en de Grand Prix speciaal op bepaalde momenten inderdaad op elkaar lijken? Ja, dat klopt. Je moet eigenlijk altijd aangalopperen en dan gelijk die series inzetten. Dus dat zit er zo ingebakken. En uh, ja, die special die rijd je toch niet zo heel vaak. Dus dan rijd je die proef vol op de automatische piloot, denk je. En dan, uh, ja, dan denk je dus niet meer na. Van Legero, paard van de Olympisch kampioenen... Charlotte Dujardin, die in de Grand Prix nog een nieuw wereldrecord qua punten behaalde. Uh, ja, eigenlijk de, de, de grote winnaar hier in deze Grand Prix speciaal. Uh, in de kuur kan er natuurlijk zondag nog van alles gebeuren. Ellen lange Hardenberg, nu op de tweede plaats. Ja, goed. Uh, ik grijp wat ik waard ben. Maar uh, goed, ik moet ook in mijn achterhoofd houden dat ik nog maar zes weken aan de gang ben natuurlijk. Dus uh, ja, voor nu doet hij het top. Morgen even een rustdag. Hoe ga je die invullen? Ja, dan wordt echt herstel voor Pasjeval. Echt, even, echt rustig aan. Hartslag er weer op natuurlijk, niet boven de 120. En dan uh, kan in de zondag weer vol tegenaan. En dat zei Adeline de Cornelissen die tevreden kon zijn over haar brons. De uitkomst van de Grand Prix special leidde tot gemengde gevoelens binnen de Nederlandse ploeg. Want Hans-Peter Minderhout en Daniëlle Heikoop streden samen om het derde Nederlandse ticket voor zondag als de kuur op muziek wordt verreden. De ervaren minderhoud stond voor en iedereen dacht dat die zonneval zou gaan rijden. Maar door correcties door de jury werd hij ingehaald door Heikoop, de debutante. Iets wat pijnlijk, Heikoop daarover. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het voor ons allebei een beetje een dubbel gevoel is. Ik, kijk, ik gun het hem natuurlijk ook. Ik hoop natuurlijk altijd zelf natuurlijk, dat ik toch ja, die kuur mocht rijden. Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk toch zo. Ja, want per land uh, mogen er maar maximaal drie. Ja, en want, hij is als ja. dertiende geëindigd, juist trouwens. Ja, klopt. Dus dat zit natuurlijk sowieso heel dicht bij elkaar. Ik heb zijn proef gezien. Dat is ook echt een hele mooie proef om te zien. En uh, ja, ik. Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is dubbel gevoel. In één keer ben ik natuurlijk heel blij, maar ik vind het ook alweer heel vervelend voor hem. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal. En we hebben wel met z'n allen uh, de protocol nog bekeken ook. Echt om te zien wat er nou aan de hand is. En dat we ook gewoon met z'n allen hebben gekeken van ja, klopt het, klopt het niet. En ik moet zeggen, um, ja, dat was gewoon allemaal, ja, dat klopte gewoon eigenlijk zoals het ook gecorrigeerd was. Dus we hebben er met z'n allen, zijn er wel goed uitgekomen. En ik hoop dat hij me nog aardig vindt. Uh, <laughs> ja. En dat zei Danielle Heikoop, debutant dus, maar ze heeft wel deskundige begeleiding. Opnieuw Ed van de Bent. Akki van Gunsven, jouw pupil Danielle Heikoop, debutant in het Nederlands dressuurteam. 22e was ze in de Grand Prix, de verplichte figuren die meetelden voor de landenwedstrijd. Waar we het zilver behaalden als Nederland. En vandaag in de Grand Prix speciaal 12e plaats. En daarmee ook geplaatst als derde Nederlandse voor de kuur op muziek. Dat moet jou ook wel blij stemmen. Ja, we zijn natuurlijk super tevreden. en de Grand Prix had ze nog wat steekjes laten vallen. Maar vandaag reed ze echt een superstrakke proef. Waar ze natuurlijk het eerste grote kampioenschap dus heel erg belangrijk dat ze meedoet en ervaring op doet. Maar ze is wel gebleken stressbestendig te zijn. En dan vandaag twaalfde plek, ja, daar hadden we niet per se op durven hopen natuurlijk. Het was nog even heel spannend, want aanvankelijk Hans-Peter Minderhout ging met 600ste punten, kwam hij uit de ring. Dat is later bijgesteld door een, een, een protocoltelling van een van de juryleden. En ook het supervisory panel, dat een driemanschap dat over de zeven juryleden, over de schouders meekijkt. Daardoor ging ze alsnog, kwam ze alsnog voor Hans-Peter Minderhout uit. Heeft dat nog een, een beetje vreemde stemming ook bij jou ja, onderling gegeven? Ja, goed, het is natuurlijk heel vervelend. Altijd als het zo dicht bij elkaar zit. Als er 3% tussen zit, dan weet je oké. Okay. Maar het was nu een honderdste linksom en een honderdste rechtsom. En dan is het natuurlijk altijd vervelend als je eruit valt. En dat is ook heel begrijpelijk. En Daniel was natuurlijk eerst teleurgesteld en toen opgelucht. En Hans-Peter natuurlijk net andersom. Ja, dat blijft sport. Het is een, uh, ja, tegen een oude rot, als ik je zo uh, onerbiedig mag noemen... zeg ik al van het is ook het kampioenschap van de debutanten. Uh, verrast het je dat die nieuwkomers het zo goed doen... Ja, het was sowieso een fantastische wedstrijd. Een hele mooie Grand Prix. En vandaag met de special ook echt goed. Goede paarden, sterke rijden. En uh, ja, goed. Het moet ook zo zijn dat er nieuwe mensen komen en dat die uh, het goed gaan doen. Want dat houdt de sport jong. Is dit nou een nieuwe rol uh, van jou als, als, als begeleider, coach, trainer van, uh, van Ruiters? Ik heb natuurlijk al vanaf uh, Sydney 2000 een uh, leerling ongeveer in het team zitten. Alleen toen reed ik zelf ook nog, was het meer schipper. En nu, dit is wel relaxter om alleen te trainen, ondanks... Het is natuurlijk toch wel spannend en ja, ik ben toch wel heel betrokken. Maar uh, ja, ik vind het wel echt heel leuk om te doen op deze manier. En dat zei Ankie Vergunsven en dan nog een andere ervaren rot, Edward Gal. Die werd vierde achter Cornelissen, belandde dus met zijn paard undercover net naast het podium. Edward Gal, toen je in het uh, voetbalstadion omgevormd tot ruiterstadion binnenkwam, leek het goed bedoeld van het publiek of ze jou en je paard undercover op, op handen droegen. Uh, maar je zag een, een soort verkramping bijna van je paard.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 Een half jaar geleden, als die zo was, had ik niet eens een proef kunnen rijden. En nu kan ik gewoon die proef uitrijden met nog een hoog percentage. Maar ja, het was leuk geweest als ik nu een medaille had kunnen halen. En het was mogelijk geweest, het is helaas niet gelukt. Nu uh, net buiten de medailles, de vierde plaats. Uh, zondag nog de uh, finale met de kuur op muziek. Ja. Uh, dan, ja, uh, dan minder spanning? Dat weet ik niet. Ik denk... Uh... Ja, het is gewoon afwachten, want bij hem weet je het nooit, er hoeft maar iets te gebeuren en die spanning ontstaat. Maar goed, voor hetzelfde geld is, het, is die zondag wel rustig en gaat het wel. Dus we moeten gewoon afwachten, ik ga er gewoon voor rijden en, en we zien het wel. Toch zagen we nu weer in de Piaf, natuurlijk een, een onderdeel dat uh, wat je paard Klax Undercover cover fantastisch rijdt. Bij vijf van de juryleden, uh, vijf, vijf van de zeven juryleden een tien en later nog eens een keer. Ja, jammer dat je het dan toch niet daarmee op kunt halen. Nee, want je verliest op andere onderdelen dan net te veel punten. En natuurlijk, dat is wel een van zijn sterke kanten. Maar je hebt natuurlijk zoveel onderdelen die je moet rijden. En je moet voor alles goed scoren, want anders ja, red je het gewoon niet. Want je moet uh, ja, met paard hebben wat alles goed kan. En als die spanning er is, dan zien de juryleden natuurlijk ook. En dan wordt daar rekening mee gehouden. En dat, dat gaat ten koste van je punten. Los van het zoveel mogelijk weggehouden van de spanning zondag. Zijn er nog uh, onderdelen waarvan je zegt... nou, daar doet hij het misschien net niet uh, zo goed. Die maskeer ik dan een beetje. En welke laat je echt in zo'n kuur exceleren? Nou, de piaf en de passage natuurlijk. En, en, en de galop doet hij dat super. Wat bij hem nog een beetje moeilijk is... gewoon echt als die spanning is, is stilstaan. Maar ja, dat moet je tonen. Dus dat kan ik niet maskeren. Dus het is of hij staat stil of niet. En nou, hij staat al beter stil als dat idee. Maar goed, als hij, hij moet gewoon uh, ja, echt stilstaan. Dus als hij maar iets beweegt, dan is het meteen een onvoldoende. En ja, ja, dat uh, is gewoon afwachten. Toch nog een beetje hoop op een medaille zondag? Nou, ik ga er in ieder geval voor rijden. En nou, hoop is er altijd. En ik weet dat die het kan. En goed, als het nu niet lukt, misschien de volgende wedstrijd. Maar de, we hebben de stijgende lijn te pakken. En dat het vandaag dan niet lukte, ja, is heel erg jammer. Maar goed, gisteren ging het super. Dus en ik hoop dat zondag ook weer heel goed gaat. En dat zei Edward Gal uh, van de paarden naar het wielrennen. Vroeger heette het gewoon Venendaal-Venendaal. Veenendaal. was het een semi-klassieke met start en finish in. U begrijpt het al, Veenendaal. Inmiddels draagt de koers de naam Dutch Food Valley Classic. En er is wel meer veranderd, want de koersdirecteur Thijs Sonneveld... gebruikt de wedstrijd om het wielrennen moderner, flitsender... en onvoorspelbaarder te maken. Een reportage van Edwin Cornelissen. Daarbij veel succes. Applaus hier voor het team van Nederland. De Nederlandse selectie met Lars van der Haag, Twan van der Brand... Thijs van de gebruikelijke tafereelen voor een wielerkoers. Het voorstellen van de, de renners in het centrum van Veenendaal. Een minuut, je 20 seconden. seconde... Dopo della Partenza. Het praatje met de burgemeester? Absoluut. Uh, wat, wat ons betreft uh, is dit nu de, een van de grootste evenementen van Veenendaal. En blijft dat het ook? Een burgemeester die blij is dat deze koers nog bestaat. De koers die belangrijk is voor Veenendaal. Hing aan een zijden draadje door financiële problemen. En een burgemeester die ook gehoord heeft van alle innovaties die geïntroduceerd worden. Het is geweldig om te zien dat er vandaag, juist hier in en rond Veenendaal. zoveel noviteit op wielrengebied worden doorgevoerd. Is natuurlijk uiteraard ook een uh, groot stuk uh, promotie voor Veenendal zelf. Burgemeester, meester, het uh, startpistool. Verantwoordelijk voor die vernieuwingen is uh, de koersdirecteur Thijs Sonneveld. Die heeft bijvoorbeeld bedacht dat er bij zeven coureurs een cameraatje wordt bevestigd op het stuur. En de beelden die die registreren, die worden dan weer gebruikt in de televisieuitzending later op de avond. Uh, het idee is om mensen, het publiek thuis die uh, voor de tv zitten, om die een kijkje te geven in het peloton. Want zeker voor de mensen die niet heel veel van wielrennen weten, om eens een keer te laten zien wat er nou eigenlijk gebeurt in zo'n peloton. Vanaf het perspectief van de fiets dus. Ja, precies. We kijken altijd helemaal van buiten naar het peloton... met helikopterbeelden en met camera's erbuiten. En het is voor heel veel mensen zo moeilijk om te beseffen... wat er nou in zo'n peloton gebeurt en hoe spectaculair dat eigenlijk is. Marcel Wintels, de voorzitter van de KNWU, ook aanwezig bij de start. Ja, dat had nogal wat voeten in de aarde hè, om dat gedaan te krijgen met die cameraatjes. Ja, kijk, oh, eigenlijk als KMU wilden we al bij het WK in Valkenburg uh, de koers aantrekkelijker maken door beelden vanaf de fiets. Vanuit de koers, meeluisteren, ook het gesprek tussen uh, bijvoorbeeld de, de ploegleider en de renners, tussen renners, meeluisteren met de radiootjes. Uh, dat kregen we niet voor elkaar, we hebben ook met de NOS erover gesproken, dat kregen we niet voor elkaar. Er zijn allerlei bezwaren natuurlijk denkbaar voor het WK. Toen hebben we gezegd, nou, laten we dan in ieder geval proberen bij andere koersen die vernieuwing wel voor elkaar te krijgen. Nou, de UCI had besloten er een commissie op te zetten, dat maakt me altijd wat zorgen, want dan is het vaak een paar jaar uh, weggeschoven. Maar we hebben in ieder geval gezegd, we willen hier beginnen. Uh, de koers had hier het initiatief genomen. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd, linksom of rechtsom, we krijgen het voor elkaar en uiteindelijk is het gelukt. We zijn enkele uren later, het peloton raast over de bultjes van de Postbank. Prachtige natuurgebied onder de rook van Arnhem. En bij het hoogste punt staan een aantal amateur wielrenners. Die hebben zojuist al wat, uh, wat gefietst hier, hè? Probeert. <laughs> Hoe is het? Zwaarder, Zwaarder dan, uh, dan ik denk elke keer, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Want het oogt misschien niet alsof het enorme hoogtes zijn, maar je gaat ze toch wel voelen. Je gaat ze zeker voelen, ja. ja. De postbank is een cruciale factor in de plannen van Thijs Zonneveld. Kom Niet één keer eroverheen, zes keer eroverheen, want ja, dat moest de koers eigenlijk gaan maken. Hè? Ja, en, en ook, we wilden het uh, publiek daar ook de kans geven om meerdere keren het renner zien uh, te langskomen. Je kunt niet uh, van het publiek verlangen dat ze langs de kant gaan staan als ze één keer pff, een paar renners zien. Er waren er een paar aan het afzien, meneer. Er waren duidelijk een paar aan het afzien, ja. En goed ook. Die dachten dat de postbank dat is maar een eitje maar dat valt toch zwaar tegen hier. ja. Wat vond u van het gat tussen de koplopers en de rest? Oh, geen twee minuten meer. Nee, er was geen twee minuten meer. nee. Dus om nou te zeggen dat uh, die postbank het verschil gaat maken, dat is maar de vraag. Nee, die maakt het verschil niet. Nee, de reis waar we gaat. We gaan kijken naar het veljagende de, de nog drie lokale omlopen te rijden. Locatie nummer drie, de finish. Niet in het centrum van Renen, maar iets daarbuiten, op een weg die wat omhoog loopt, omgeven door bossen. Een aankomst bult opwaarts. Dus dat was ook wat Thijs Zonneveld wilde. Ja, ja bult op, ja. Het is geen bergen, bult op. Ja, we willen ook dat uh, we willen per se niet dat er van tevoren bekend is wie er wint. En dat was de, jaar, de laatste jaar wel zo. Dan waren er twee of drie sprinters die het uh, met elkaar gingen uitmaken. En nu, uh, ja, We gaan nu de laatste ronde in en het kan alle kanten op, zeker met zo'n uh, aankomstberg op. Het zou ook zo maar weer een massasprint kunnen worden, toch? Ja, maar dan wel een massasprint van renners die het overleefd hebben... ...en die uh, zo'n kleine heuvel op aankomst aankunnen. Wie gaat de sprint weer? Het wordt een innoverende sprint van de man van Cannondale. Gaat hij het halen? Elia Bibiani, de winnaar van de koers. Derde plaats voor Kenny van Hummel. Ja, Kenny van Hummel, dus de eerste Nederlander op het podium, derde plaats. Uh, jij ja, in een uh, koers die in het teken stond van de innovaties werd steeds gezegd. Hè? Hoe heb jij dat beleefd? Ja, ze hebben het uh, zwaarder gemaakt. En, uh, maar ja, wat ik van tevoren al zei, als peloton een massasprint wil hebben, dan uh, wordt het een massasprint. En uh, ja, dat zie je wel. En, uh, ja, het is wel uh, heuvelop, maar ja, dat, uh, dit is voor ons uh, geen berg op. Dus, uh. Het is ook een, een late koers, hè? want het idee is dat er een late finish moet zijn. Is dat een goede zaak, voor jij, als renner? Nou ja, je ziet hoeveel publiek er langs de kant staat. Dus ik denk dat dat wel een goed teken is. En uh, um, daar, is wel een, daar zit wel een goede gedachte achter. Aan de andere kant hoor ik dat ze Krijpel bijvoorbeeld mislopen, want die vindt het wat te laat allemaal. Ja, ja het is inderdaad wel. Kijk, die Belgen en uh, Italianen, die proberen vanavond nog het vliegtuig te pakken. Die gaan laat thuis zijn, dus ja, daarmee ga je wel een paar toppers mislopen, ja. Uh, heeft de koers hiermee het nieuwe bloed, het verse bloed... wat het nodig had, uh, deze koers? Nee, want ik denk dat we hetzelfde resultaat hebben... als dat uh, Finis in Veen wel lukken. Maar het parcours is wel mooier. Ja? Ja. Een bijdrage was dat van Edwin Cornelissen. We gaan het hebben over Heerdeveen en Ajax. Een 2-0 voorsprong uit handen geven... met 3-3 gelijkspelen tegen Veen. en dus kostbare punten voor Ajax-trainer Frank de Boer kan dus niet echt tevreden zijn. Oké, wel stellen, ja. Hoe gaat het mis? Nou, als je iemand op zijn knieën hebt staan, euh, overliggen eerlijk gezegd, ja, dan moet je dat afmaken. En dan uit het niets geef je zomaar een, een goal weg. Heel knullig. En, en dan opeens, ja, het stadion komt er, gaat er weer achter staan, zij geloven erin. En dan zijn wij opeens de klutsverheid En, en dat, dan ben je dus uh, voor je, sta je gewoon met 3-2 achter, terwijl je eigenlijk misschien uh, uiteindelijk met 4-0 voor moet staan uh, als je gewoon je normale spel speelt. En, door een uh, onbenulligheid uh, achterin uh, zijn we opeens de kluts kwijt. En dan ja, sta je uh, met in de rust dan met lege handen bijna. Ja, nou, nou kan een ploeg altijd de kluts kwijtraken. Maar een ploeg met zoveel ervaring als jouw ploeg, uh, dat is een harde klap, of niet? Ja, uh, heel uh, onverwachts. En uh, ja, hoe dat komt, dat weet ik ook niet. Maar uh, daar zullen we rustig over uh, evalueren met, uh, met de staf en met de spelers. Maar... Uh, Gelukkig kan je dat in de rust dan alweer recht breien. Ook door een uh, wissel bijvoorbeeld. Maar dan zie je wel dat je weer de controle hebt. En dat het uiteindelijk dan wel terecht 3-3 wordt. Maar, uh, ja, het, het is zo onnodig als je 2-0 voor staat. Dan, dan moet je deze wedstrijd uiteindelijk gewoon met misschien uh, 4-5-1 winnen. En dat hebben we verzuimd. Moet je dan nou, voordat je die deur nadert in de rust even tot 10 tellen. En denken ik moet tactisch aan de gang gaan. En ze niet uh, ja, bij wijze van spreken de huid vol schelden. Want ik kan me voorstellen dat je woedend was. Ja, ik was zeker woordend. Uh, ik heb ook wel uh, mijn stem verheft eerlijk gezegd. Maar daarnaast moet je ook weer gewoon terug naar de realiteit. Uh, want je hebt nog een helft. En, uh, dus je hebt genoeg tijd om het recht te zetten. En dat hebben we dan uh, niet helemaal gedaan. Uh, gelijkspel. Maar dat is twee punten uh, verlies natuurlijk. Voor, uh, voor IJs als je kampioen wilt worden. Dus uh, ja, we moeten verder. En... Uh, er, zijn, er waren heel weinig goede momenten, eerlijk gezegd. Ja, behalve dan dat we met 2-0 voor stonden en dat, toen hadden we de controle. En daarna waren, we, waren wij opeens uh, de kluts kwijt. Dus mijn conclusie was eigenlijk uh, duidelijk. Iedereen gaat hier met een, met een goed gevoel naar huis. Want het was voor de voetballiefhebber echt een geweldige avond. Maar ja, daar heb je helemaal niets aan. Daar kopen wij niets voor, nee. Ik wil gewoon een, een ijs zien die negen uh, minuten domineert. En, uh, we begonnen heel goed voor, voor Zo wil ik ijs zien. En, ja, dat moet je gewoon negen minuten volhouden. En, uh, dan kan een tegenslag dan 2-1 komen. Maar ja, dan moet je wel gewoon weer doorgaan waar je mee begonnen bent. En, uh, ja, dat, uh, dat heeft me teleurgesteld. Frank de Boer, niet tevreden dus. Hoe zit dat met de trainer van Heerenveen, Marco van Basten? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik op het einde ook wel tevreden was dat het af was gelopen. Natuurlijk hebben uh, we op het einde ook nog wel een mogelijkheid gehad om, uh, om winnend af te sluiten. Maar uiteindelijk uh, was Aijs meer aan de bal op het laatste ook. Dus uh, ik was uiteindelijk ook wel tevreden dat hij afloopt. Ja, we gaan, we gaan het zo, uh, zoals het hoort, analyseren. Maar kan jij op de, op, op de bank ook genieten van zo'n wedstrijd zoals iedereen, ik denk mensen thuis en hier op de tribune hebben gedaan? Ja, tuurlijk. Dit was wederom een knosgekke wedstrijd. We hebben nu drie thuiswedstrijden hier gespeeld dit seizoen. En het was elke keer wel iets anders. Maar het was wel elke keer spectaculair. En als je kijkt naar vorig jaar, Ajax hier 2-2 was ook zo'n wedstrijd die eigenlijk uh, ja, van alles in zich had: een goed Ajax, een kwetsbaar Ajax. Een Herenveen dat reageert, een Herenveen dat scoort, wat kans heeft om met een overwinning weg te gaan. En dat was dit jaar eigenlijk precies hetzelfde. Fout horen bij voetbal, maar ik kan me toch voorstellen dat uh, bij de 0-1 en de 0-2... Uh, je niet vrolijk wordt als je, als je je keeper op die manier ziet acteren. Ja, nou ja goed, uh, je zet het uh, elke week op papier. En je traint er ook uh, vaak op met corners en vrije ballen. Dat het allemaal goed staat. En dan vervolgens moet het ook goed uitgevoerd worden. Ja, dat pakte niet goed uit. De eerste die ging door zijn benen En de tweede kwam die uit en de verdediger kijkt van oké, okay, de keeper zal hem pakken. En dat zijn twee keer momentjes die uh, gelijk fataal zijn. Dus na een kwartier sta 2-0 achter. En dat tegen Ajax, wat eigenlijk natuurlijk... Uh, dat normaal gesproken op een goede manier uit moet spelen. Nou ja, het goede ervan is, is dat we als team toch de dingen zijn blijven doen die we moeten doen. Dus een taakbewust blijven spelen vanuit uh, de positie. En wachten op die paar mogelijkheden die we krijgen. Nou, die kregen we. En Alfred was daar als de kippen bij. Dus ja, dat was ook redelijk onverwacht. En vervolgens kwam je nog 3-2 voor, uh, met, uh, met uh, vlak voor de rust. Dus... Ja, waar je in het begin denkt van goed, we gaan er naartoe... Dan sta je in de rust weer van oké, okay, hoe kunnen we het uitb uitbouwen? Het was weer een leerzame uh, avond voor onze zeg maar, verdedigende stellingen. En we weten dat uh, op deze manier blijven gevaarlijk weer snelle aanvallers. En ook spelers die ze kunnen lanceren. Dus dat is wel een goed wapen. En... We gaan kijken in hoeverre we dat uh, elke wedstrijd kunnen gebruiken. Ik begreep dat in een gesprek uh, Finn Bogerson min of meer heeft beloofd... Uh, uh, als er geen uh, knotsgek bot komt, dat hij blijft. Moet je hem niet gewoon opsluiten in een kelder hier rond het stadion? Wil je, wil je dat voor elkaar krijgen? Want hij was weer fenomenaal vanavond in het afmaken. Ja, hij is uh, toch heel bijzonder. En, en, uh, nou ja, hij krijgt in het begin twee kansen en het was niet makkelijk. Maar hij schiet ze goed in en is weer uh, beslissend voor het team en voor, voor de club. Dus daar zijn we met z'n heel blij mee. En daarbij heeft hij ook vandaag hard gewerkt. In de laatste minuten is hij blijven knokken voor de ploeg en met de ploeg. Dus ja, dat is ook een compliment niet alleen aan hem, maar ook naar de andere jongens. En, uh, ja, goed, hij is een belangrijke speler, dat heb ik al eerder gezegd. Ook, ook in de kleedkamer, het is een uh, ja, fijne gozer. Maar je hebt geen kelder onder het stadion waar je hem voor tien dagen kan verstoppen? Nee, dat hoeft niet hoor. Ik hoop dat hij goed speelt. En als hij verkocht wordt, nou ja, dan uh, heeft hij het verdiend. En uh, liever niet, want uh, wij als team uh, hebben hem liever hier uiteraard. Marco van Basten en blijkbaar is zijn vertrek dus toch niet uitgesloten. Jon Elsoff met de hoofdrolspeler zelf, Alfred van Zo, heb je ook zo genoten vanavond of had je gewoon willen winnen? Natuurlijk wil ik liever drie punten dan zo'n wedstrijd. Maar het was, ja, de winnen vandaag was misschien de publiek. Het was een geweldige wedstrijd en een heel rare wedstrijd. Ja, hoe maak je dat op het veld mee? Merk je dan ook dat het alle kanten opgaat? Denk je dan ook van waar gaat dit heen? Ja, natuurlijk waren we heel teleurstelden naar de 2-0. Twee, twee goals van de standaard situaties. En dit is het, dat, dat we hebben heel veel over gesproken en heel veel getraind. Maar het is man op man en je bent aan voor je man. En uh, ja, dat was niet goed. En, uh, dan is het 2-0 tegen Ajax, dan wordt de lastige pot. Maar uh, ja, we hebben de wedstrijd snel veranderd en, en, en dat, dat zijn we helemaal blij met. Zeg eens eerlijk, sta je wel eens van jezelf te kijken... dat je zo ontzettend cool bent oog in oog met, uh, met de doelman? Ja, het is uh, natuurlijk altijd. Uh, ja, ik vind deze kansen prettig. Ik heb niet zoveel nadenken. Ik heb alleen aan hem kijkt. En, uh, ik ga naar de hoek en ik schiet hem in, uh, in de korte hoek. En ik denk, de tweede keer was het een beetje mentaal dat uh, hij dacht dat uh, ja, nu schieten we in de, de hoek en, en dan was het weer in de, in de korte hoek. En, uh, ja, ik heb deze strijd uh, gewonnen. Ja, je zegt eigenlijk, als ik te veel moet nadenken, gaat het vaker mis. Dus uh, liever impulsief. Ja, ik vind het niet leuk als, als je te veel uh, te veel uh, seconden hebben te nadenken over wat je wilt doen. Je moet de beslissing nemen en, en dan schieten. Dat vind ik altijd het prettigste. Hey, ik begrijp dat je min of meer in een gesprek met de club hebt beloofd dat je blijft. Wat is die belofte waard als er straks wel echt een fantastisch bod komt van een club? Ja, dat is een groot. Het is, een, ja, het is als iets gebeurt, maar we kunnen veel over praten wat, wat, wat kan gebeuren, misschien gebeuren. Maar er is niks aan de hand nu en uh, dan is het niks, niks over te praten. Vin Bogazon uh, met Jeroen Elshoff. Die daarna ook nog ging naar Ajax-verlediger Tobi Aldewereld. Ja, wat bij de meeste mensen zal blijven hangen vanavond... is dat het uh, voor de neutrale voetballiefhebber... en ik denk ook wel voor de meeste fans van beide kanten... een geweldige avond was. Maar hoe sta jij daarin? Ja, ik denk een beetje teleurgesteld natuurlijk. Ja, heel erg teruggesteld. Uh, Ja, Ik denk dat we goed, heel goed begonnen. En, uh, maar na die 0-2 werd de concentratie minder. En, uh, en dan hebben we kunnen weer in de wedstrijd gelaten komen. En dan moet je tweede helft weer aan de bak. Ja, wat gaat er mis bij beide goals? Want er is sprake van onoplettendheid of van niet geconcentreerd zijn. Maar kan je verklaren wat er zich afspeelt? Nee, het zijn momenten van concentratie en dat is moeilijk uit te leggen, maar dat is net een goede keuze maken. En als je die keuze de mindere keuze, dan ligt het op en ja, dan beter. Ja, dan zo'n 1-2 kan nog. Heb je daarna het gevoel van we moeten gewoon blijven doen wat we gedaan hebben tot deze tijd. Want jullie hadden het wedstrijd volledig onder controle. Ja, maar dat moeten we normaal doen. En, uh, op een of andere manier hadden ja, we geen griep meer op de wedstrijd. En, uh, ja, met deze groep mag het natuurlijk niet gebeuren. Dan uh, moet je het gewoon uh, weer, uh, weer oppakken. En dat hebben we niet gedaan. En, uh, ja, door het moment laten we hen weer in de wedstrijd komen. En, uh, dat is zeer onnodig. Hoe moeilijk is zo'n tweede helft? Dan? Want jullie komen op 3-3 en het, het spelbeeld is duidelijk. Zij wachten op een fout, op een countermogelijkheid en jullie moeten maar zoeken. Hoe, hoe ingewikkeld is dat? Ja, dat zijn we een beetje gewend. Omdat de meeste clubs allemaal uh, terugzakken. Maar het is heel vervelend. En dan moet je heel secuur zijn. Dan moet je goede keuzes maken. En, uh, en hopen dat je een gaatje vindt. En uh, er waren wel momenten. Maar ja, we hadden niet, uh, we niet uh, volledig kunnen doodrukken, denk ik. Zorgt die, die, die, die concentratiemomenten dat het dus misgaat. Ook voor onzekerheid later in de wedstrijd? Nee, nee. Je, bent, uh, ja, je moet door. Ik zeg het, uh, die momenten zijn geweest. Je moet weer, uh, weer dezelfde keuzes maken. En, uh, en dan de goede, zal ik zeggen. En, uh, en weer goed aan de bal komen. En proberen het beter te doen. En uh, dat hebben we tweede helft wel gedaan. Denk ik. Terugke uh, terugkerend fenomeen is als jij voor een camera staat in deze fase. Dan moeten we altijd vragen hoe staat het ermee. Want we hoorden nu de naam Atletico Madrid weer voorbij komen. Uh, nou, hoe staat het ermee? Ja, ik denk dat dit is geen moment is om over me persoonlijk uh, te praten. Uh, ik zeg, uh, dit gaat over de wedstrijd. Ik ben teleurgesteld dat we punten hebben verloren. En uh, daarmee gaan ik het. Somewhere to go, but won't you make yourself better?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 met Sally. Pek Zwolle kent een uitstekende start van het seizoen. Drie wedstrijden gespeeld, drie gewonnen. Bij Zwolle is Younes Mokhtar een speler die de aandacht op zich gevestigd heeft. Vorig jaar kwam hij over van Eindhoven en sindsdien is hij bijna wekelijks te uitblinken aan Zwolle kant. Mokhtar weet dat hij in de belangstelling staat van andere clubs, maar hij focust zich op Pek. Ja, ik heb nog uh, contract voor twee seizoenen, dus uh, in principe ga ik ook uh, daarvan uit dat, uh, dat ik hier nog blijf. En, uh... Ja, in het je natuurlijk nooit, nooit zeggen. Als er echt iets moois komt, dan uh, zal ik erover nadenken. Maar uh, er is nu weinig uh, om over na te denken. Nee, ik hoor mensen hier in Wageningen roepen, was het alvast met 3 september? Dan waren we van dat gezeur af. Ja, dat, uh, dat heb ik bij mezelf ook aan hopen uh, dat het zo snel mogelijk gewoon uh, voorbij is. En uh, dan uh, ben ik ook van dat gezeur af. Maar uh, ja, even afwachten die twee weken nog. Heb je wat concreets afgedaand? Nee, ik, uh, ik heb nog niks vernomen, dus... Uh, ik, ja, ik, wacht het, ik wacht het gewoon af. Leidt het af? Mij persoonlijk niet. Ik, ik heb een zaak waarnemer die, die zich daarmee bezighoudt. En, uh, als er echt iets concreets is, dan, uh, dan hoor ik het. Als er uh, iets niet concreet is... alleen interesse, dan, uh, dan hoef ik het ook niet echt te weten. Jullie staan bovenaan met de volle buit. Je kan ook zeggen, alleen PSV is gelijkwaardig. Alles wat erna komt, is minder. <laughs> Zo kun je het wel bekijken, ja, maar... Uh... Ja, we moeten wel realistisch blijven. We hebben gewoon een uitstekende start van het seizoen gemaakt. Alleen, uh, ja, hoe lang we dit gaan uh, vasthouden, dat, uh, dat is even de vraag. We proberen elke wedstrijd vanuit onze eigen kracht voetballen. Uh, we weten gewoon uh, dat we heel veel kwaliteit uh, in de ploeg hebben. En uh, dat we het heel veel teams uh, het lastig kunnen maken. Ook uh, heel veel topclubs uh, Morgen komt Cambuur op bezoek. Ja, de grote favoriet heet Pek Zwolle, hoe je het ook wendt of keert. Iedereen gaat al uit van uh, 4-12. Ja, dat klopt. Uh, alleen in de groep uh, is er toch wel uh, waakzaamheid voor, uh, zeg maar voor uh, dat we niet verslappen. Uh, ja, we weten, wij weten gewoon dat dit eigenlijk de moeilijkste, van alle, van, uh, van de moeilijkste wedstrijd wordt. Van alle wedstrijden die we toen gehad hebben. Ja, voor, uh, voor die andere wedstrijd hoef je ons niet te motiveren. Nu uh, dan ben je een beetje de ook maar nu, uh, nu ben je de favoriet. dus Dan uh, moet je het ook laten zien. Maar, is de favoriet er moeilijk? Nee, nou, ik denk dat iedereen er wel uh, rustig onder blijft. En, uh, we weten wat we kunnen en daar moeten we ook gewoon naar voetballen. Hoe vaak uh, zet je teletext aan? <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen uh, dat pagina, ik... Pagina, ik zal je helpen. <laughs> pagina 8, 19. <laughs> <laughs> nee, we genieten er nog wel van, maar ik, uh, ik zelf uh, kijk, uh, kijk, uh, kijk niet echt heel vaak naar teletext. We proberen dit gewoon uh, vast te houden. Het gaat toch boven verwachting? Ja, zeker. Kan je wel zeggen. Weet je ook het eindigt? Uh, dat, uh, we hebben natuurlijk zelf wel een bepaalde... Bepaalde, bepaalde plannen uh, waar we willen eindigen. En, uh, ja, als je ziet hoe we dan beginnen, dan uh, denk ik wel dat het uh, realistisch wordt. Krijgen we nou het woord linkerrijtje al te horen? <laughs> ja, het zou, uh, zou mooi zijn als we een linkerrijtje zouden kunnen eindigen. Kan, het, kan toch? Is ook mogelijk, ja zeker. Want jullie voetballen echt? Ja, we voetballen en uh, ja, het komt er gewoon goed uit. En het bal is valt nu ook iedere keer goed. Dus uh, als we dit vasthouden, dan... Uh, daar ben ik van overtuigd dat we wel in de linkerheid kunnen eindigen. En dat zei Younes Mokhtar. Nagenoeg elke club heeft een speler in dienst die zijn hele carrière voor die club lijkt te spelen. Bij Pek Zwolle is dat Bram van Polen. Eh, hij speelt vrijwel zijn hele loopbaan al voor Zwolle, maar toch is hij geen kind van de club. Het is begonnen bij VVG. Daar ben ik uh, zo mijn, mijn oude amateurclub en ik ben pas op mijn 19e in het profverbal terechtgekomen. Een jaartje Vitesse inderdaad. En daarna uh, nu al mijn hele leven lang bij, uh, bij Pek. Ja, en iedereen, de iedereen denkt het is een, man, een kind van de stad, een kind van, uh, van Peek, maar dat is gewoon niet waar. Nou ja, zo, zo voel ik het wel in ieder geval. Ja? Dat jaar bij Vitesse, het ja, stelde voor mij met alle respect voor Vitesse, maar dat stelt niet zoveel voor. En uh, nou, ik heb twee clubs zeg ik altijd, dat zijn uh, Peck en mijn oude amateurclub VVG. En uh, er zijn hier wat mensen in Zwolle, die spelen hun hele leven bij Zwolle. We zien daar een Klaas Dros tribune, die speelt zijn hele leven. Ga ja. je dat verbeteren? Nou ja, ik heb eerst Diederik Boer nog voor me, want die zit hier geloof ik al 17 of 18 jaar. Maar dat uh, ja, vind ik wel mooi. Om, uh, ik ben wel een speler die daar, uh, die daar wel waarde aan hecht, uh, zolang we een club in, uh, in ontwikkeling is. En dat is uh, Zwolle enorm, uh, de laatste jaren. Nou, dan vind ik dat wel mooi om, uh, uh, ik, ik heb het al wel eens gek gezegd, een beetje de Steven Gerrard van, uh, van Zwolle worden. Is, uh, is dit echt de club, liefde? Nou, voor mij wel. Kijk, uh, als, als er een hele, hele mooie club voorbij komt natuurlijk, dan zou, zullen de meesten dat wel doen. Alleen, uh, de, ik echt een hoop waarde aan uh, hoe een club is, hoe ik me daar voel. Uh, nou, ik heb mijn vrienden en familie allemaal dichtbij, dat vind ik, is voor mij ook wel waardevol. Dus ik zou niet zo 1, 2, 3, zou ik dit zomaar opgeven. En je kent hier iedereen. En ik ken hier iedereen, ja, dat is ook wel leuk. Toch? Uh, ja, je bent een keer kampioen geworden van de Eerste divisie En nu sta je met Pek Zwolle, want uh, dat is de nieuwe naam, bovenaan. Wat voor, wat voor gevoel geeft dat? Nou ja, dat geeft een heel goed gevoel. Uh, ik had net met de voorzitter ook nog even over... We is het gewoon in de flow. En dat is eigenlijk al sinds dat we kampioen zijn geworden toen... Uh, nou ja, vorig jaar heb iedereen eigenlijk alleen maar lovende kritiek over ons geschreven. En dat is, gaat eigenlijk... Uh, gaat het maar door. Jullie hebben één voordeel. Jullie voetballen. En dat... Het is verzorgd. Het is netjes. Ja, klopt. Dat is een beetje de filosofie uh, van, uh, van Zwolle. En dat heeft ons tot nu toe, uh, nou, wat ik zei, gisteren vorig jaar hebben we niet eens zo'n heel denderend seizoen gedraaid, want op de laatste speeldag werden we pas de uh, elfde. Maar hebben we hebben wel altijd met, uh, met aanvallend voetbal. En met, uh, nou, ja, met de kont in de krip. dat kan, uh, kan elke ploeg natuurlijk. En het is wel het meest lastig om het uh, positiespel naar voren toe te blijven spelen. Zoals wij doen. En dat levert ons een hoop uh, positieve kritiek op. Nou, en nu ook nog de punten. En, en je logos straft iets. Het tweede jaar is per definitie altijd moeilijker, zegt iedereen. Maar ja, als je bovenaan staat met de volle bui 9 uit 3. Uh, ja, en misschien uh, na morgenavond Kambuur 12 uh, uit 4. Ja, jullie straf alles? Ja, tot nu toe wel, ja. Kijk, het is nog maar net begonnen, maar uh, deze puntje hebben we in ieder geval binnen. Dat, uh, dat is zo. Vorig jaar hadden we een uh, puntje bij de windstop. Nou, dat hebben we, hebben we nou bijna gehaald. Dus dat is, uh, dat is mooi. Wat voor sfeer is er bij jullie in de kleedkamer? Is het elke dag lachen, gieren, brullen? Ja, op het moment wel, ja. Ja. Er kan, er is, ja. Je ziet het al. Er is heel weinig uh, negativiteit. Nee, nou, ja, alles is positief op het moment. Uh, Zwolle zit echt in de flow. Dan kun je op de commerciële afdeling kun je het merken, in de kleedkamer, onder de supporters. Nou, en hoe, over, uh, hoe er in heel Nederland over Zwolle gesproken wordt, dat is gewoon allemaal positief. Maar als je over die stand begint, zeg daar eens wat over. Ja, je hebt de punten, dus het is terecht, maar... maar... Het ziet er goed uit. en Ik teken ervoor als het zo blijft staan, eind van het seizoen. Maar, nou ja, laten we reëel wezen. Dat, uh, we hebben een droomstad gehad, maar er zullen vast nog wel aardig wat ploegen ons, wat, uh, ons gaan inhalen dit seizoen. Maar goed, uh, mochten we hiervoor tekenen, dan uh, doe ik het per direct. Waar eindigt dit? Ja, is moeilijk te zeggen. Is echt moeilijk te zeggen, omdat wij... Uh, ja, wij kunnen heel goed voetballen, maar wij moeten de groep wel bij elkaar houden, de boel fit houden. Is er angst, omdat er nog twee weken transfertermijn is? Nee, dat vind ik nog wel meevallen. Dat, dat is niet zo in de ploeg. Dat vind ik nog wel meevallen. Ja, nou, kijk, en, en ook al vallen er één, twee weg... ...ik denk dat dat nog wel redelijk opge, opgevangen kan worden. Alleen omdat de, de, de basis staat wel, vind ik, best vol. Dat is al, al jaren zo. En daar moeten we een beetje op voorbeeld duren. En, nou, er kunnen al een hoop mooie dingen gebeuren, dus toen, laten we het zo zeggen. Morgen om kwart voor negen... Speksvolle tegen Cambuur. Vanavond in de Jupiler League. Willem 2, Sparta 3-0. VVV Hammondsport 3-2. Eindhoven, eh, MVV ook 3-2. Excelsior, Dordrecht 1-1. En Os tegen Fortuna zit 1-0. Dordrecht gaat nog wel aan kop. 10 uit 4. Maar er zijn, eh, nee, Volendam heeft 7 uit 3. Kan dus nog gelijk komen met Dordrecht. En er zijn drie ploegen met 7 uit 4. Willem 2, VVV Venlo en Eindhoven. Jeroen Zoet speelt ook de komende seizoenen voor PSV-Zoet. Sinds dit seizoen eerste keus bij de Eindhoven club gaat zijn contract verlengen tot 2017. En Willem Jansen speelt de rest van het seizoen voor FC Utrecht. De huidige nummer 16 van de eredivisie huurt de middenvelden van FC Twente. In de Franse competitie heeft AS Monaco het eerste puntenverlies geleden. Monaco gaf deze zomer kapitalen uit de nieuwe spelers onder wie Falcao voor zo'n 60 miljoen. Maar de duurbetaalde ploeg van Claudio Renneri kwam tegen Toulouse niet verder dan 0-0. En in de Bundesliga vanavond één wedstrijd. Borussia Dortmund de koplopen won met 1-0 van Werder Bremen. Lewandowski maakte hem. Bij Werder Bremen speelde Elia het laatste kwartier mee. einde van deze Langs de Lijn. Morgenmiddag het Sportforum om half vijf. Uh, en het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het Oog op Morgen. Kees Schimberger zit dan achter de microfoon. Nog een prettige avond.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 Kluiskraker, de nieuwe miljoenenprijs van de Bank Giro Loterij. Misschien kraakt u de kluis met 3,2 miljoen euro... met de laatste vijf cijfers van uw rekeningnummer. U heeft nog maar drie dagen. Ga snel naar bankgiroloterij.nl en doe mee. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen. Roekkoekoe, met rijke Helwegen, ik heb nieuwe wangetjes. Maar veranderingen zoals verhuizen...